Met het NOS Journaal. Een Nederlands bedrijf wordt beschuldigd van fraude met mondkapjes. Een Brits en een Chinees-Australisch bedrijf hebben daarvan aangifte gedaan. Ze zouden bij het bedrijf bijna 1,2 miljoen euro hebben aanbetaald voor 20 miljoen mondkapjes tegen het coronavirus. En toen medewerkers van de buitenlandse ondernemingen de voorraadkapjes in Nederland wilden bekijken, gaf het permanente bedrijf niet thuis. Het beschuldigde bedrijf was ook voor de NOS niet bereikbaar voor commentaar. Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft bij zijn bezoek aan de Iraanse president Rouhani gezegd dat zijn land moet veranderen. Volgens Blok staat Iran aan de verkeerde kant omdat het land het Syrische regime en terroristen in Jemen steunt en kernwapens maakt. Als Iran verandert kan het volgens Blok weer zaken doen met Nederland wat goed zou zijn voor de Iraanse welvaart. Blok is de eerste Europese minister die door president Rouhani werd ontvangen na de opgelopen spanningen van begin dit jaar. De man die donderdag een bezoeker van een moskee in Londen neerstak... heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, meldt de Britse justitie. Hij wordt verdacht van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel... tot gevolg en bezit van een steekwapen. De 29-jarige verdachte nam deel aan het middaggebed... toen hij plotseling op iemand instak. Zijn motief is nog niet duidelijk... maar de politie behandelt de zaak niet als een terroristisch incident. In steeds meer plaatsen worden carnavalstochten afgelast vanwege de harde wind en stevige buien. Onder meer Valkenswaard, Sittard, Ter Apel en Noordwijkerhout hebben de optocht voor dit weekend geannuleerd. Gisteren besloot Eindhoven dat ook al te doen. Ook andere carnavalsverenigingen denken erover om de optocht te annuleren of in te korten. Vandaag is het vooral boven de rivieren slecht weer. Het KNMI verwacht dat morgen vooral het zuiden van het land wordt getroffen. Dan nog de rest van het weer. Bewolkt en af en toe regen bij een graad of 10. Je hoort het net al, het waait stevig. Vooral aan zee. Morgen opnieuw grijs en erg nat. Het wordt dan opnieuw zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeers. Verkeers. Dit is de van de ADB. Er staan op dit moment geen files.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 love bij Zandvoort op zaterdag op de Zandvoortse Radio. Ja, er zijn heel veel mensen op uh, wintersports... en vandaar dat we even uh, lekker, uh, een lekker vakantieplaatje voor je draaien. The Tennessee en de Dreadlock Holiday. Niet echt een uh, wintersportplaatje. Uh, maar goed, wel een mooi begin van het uh, uur 2 van dit programma. Albert-Jan, wat gaan we in uur 2 allemaal doen? Natuurlijk, uh, zoals de vaste luisteraars en uh, kijkers uh, van ons weten... om half vier hebben we de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Verder hebben we natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben ook nieuws van ProRail, omtrent de stroomvoorziening op het station. Want die moet natuurlijk aangepast worden als er zoveel treinen over de rails gaan. En het schijnt dat dat pas vlak voor de start van de Formule 1 gereed in zal komen. Dus dat wordt best wel spannend, Dat kunnen ze niet eens een keertje oefenen. Dus daarover straks veel meer. Dus ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. Nieuws over het station Zandvoort. Half vier evenementenagenda en uh, lekkere muziek. Ik zou zeggen, voldoende. Ik zou zeggen voldoende reden om ook het komende uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender. Van strand tot stad ZFM Zandvoort. En heb je het carnaval van Roy al uh, genoemd of niet? Nee, want hij zit naast me. Dus uh, wanneer wou je... Wou je dat doen? In dit uur. In dit uur. <laughs> okay. nou, Roy, Roy mag dit uur ook even gezellig. Oké, okay, dankjewel uh, Albert Albertje. Ja, morgen hè, Ja, morgen Hartstikke in de karnaval. In de krocht. In de krocht. Ja, dus uh, ga luisteren ook uh, dit uur naar de Zandvoortse Radio. We zijn er weer een uur lang met heel veel lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. En hier is Cypriots... Uh, heel veel gauw oude muziek op de zaterdag en de maandagmiddag uh, voor de herhaling. Je hoort, uh, de single van Simply Reds en uh, Jericho. Ja, zo dadelijk gaan we het hebben over het carnaval. Ja, we horen juist dat uh, Noordwijker het uh, carnaval voor dit weekend althans de optocht heeft afgelast. Maar in Zalvoort gaat het kindercarnaval in de trocht morgen gewoon uh, door. Meer daarover van Roy van Buren. Even lekker de dancing shoes aan... en uh, genieten van deze muziek van Earth, Winterfire. En september. 18 over 3, Zandvoort nogmaals. Uh, goedemiddag en leuk dat je luistert. Het geluid van Zandvoort. We zijn er 24 uur per dag. En ook wij hier in Zandvoort ontkomen er niet aan. Aan de carnaval. Ja, vroeger trouwens... Weet je dat ook, Roy? Was het enorm ja. populair hier in Stanford? Ja, en, en gewoon. Hadden we ja. de optochten en uh, bij Duistergast. En, uh, ik heb ze al gekkenhuis. gezien, inderdaad. Gekke huis, ja, je kan ze terugvinden op Facebook. Je had zelfs twee carnavalsverenigingen, meen ik met hem? Ja, de scharrekoppen ja. en de schuimkoppen. Nou, in ieder geval uh, zelfs zoiets, zoiets was het. Kragen toch? Uh, Schuimkragen. Nou, zou kunnen. Dat zou ook kunnen. <laughs> ik, ik keur hem goed. Goedemiddag, Roy. Goedemiddag. Uh, ja, ja, Roy. Het is echt van maandag tot en met zondag lekker feest altijd hier in de studio. Dus uh, ja, met carnaval heerlijk, toch? Morgen, kindercarnaval. Daar gaan we het over hebben. Morgenmiddag kindercarnaval van 2 tot 5 uur. Wat, uh, wie gaan er ook komen, allemaal komen morgen? Komen er allemaal ja, morgen? iedereen. Uh, jij ook, uh, Albert-Jan, uh, met je feestneus. Uh, <lacht> <Dat> maar, <lacht> dat, <lacht> ik zie het al gebeuren. <lacht> ik heb een neus, nee. Maar, maar <lacht> nee, het is natuurlijk kindercarnaval. En wat het leuke is: de, uh, de kinderen zijn gewoon welkom van Zandvoort om naar de krocht te gaan. En, um, en dat is gratis intrek. En dan is het leuk als de ouders lekker aan de bar, lekker een feestje vieren... en de kinderen in de grote zaal en met ons uh, lekker in de polonaise gaan. Ja, en verkleed, neem ik aan. Uh, ja, verkleed, dat is wel heel erg belangrijk. En, uh, ja. en, en elk jaar zie je het wel weer drukker worden... want het is gewoon een heel populair feest voor de kinderen. En zoveel wordt er niet meer gedaan in deze regio voor carnaval. En daarom is dit jaar extra kinder, leuk. Voor de kinderen met name. Kinderen is echt, vind ik echt, weinig te doen. En nu stopt de recreade ook. Uh, ik vind dat, dat, dat er echt te weinig gebeurt voor kinderen inderdaad. En daarom is dit juist leuk. Ja. Uh, van twee tot vijf. Uh, uh, ik, ik kan me altijd heugen dat er bij carnaval altijd een prins of een prinses is. Ja, wij hebben prins Kees. Prins Kees? Okay. Prins Kees. En prins Kees doet het altijd hartstikke leuk. Uh, de Kees Rutgers. En uh, wij doen het met een team van vrijwilligers die echt ons hard inzetten van de blonnen... opblazen blazen zometeen tot, uh, tot aan uh, morgen... de cadeautjes uitdelen... of uh, suikerspinnen draaien. Dat maakt allemaal niet uit. En uh, ja, Kees en Frank... En, en er zijn nog een paar dames die ons helpen. En dat is hartstikke, hartstikke leuk. Uh, muziek uh, wordt er ook uh, gedraaid ja, uiteraard... op een carnaval'sfeestje. Dornop, DJ do Nop, do Nop. Die komt Die, die, die uh, kom je ook overal tegen. Die je hè, overal, ja, vanavond heeft hij het ook hartstikke druk... met het lightwalk. Uh, light ja. uh, maar, maar, uh, maar ja, dus dat... dat dat, dat is wel heel erg leuk. En wat ook leuk is, dat de kinderen altijd mee kunnen doen spontaan aan een playbackshow. Dus uh, ze kunnen liefst bij ons aanvragen en dan kunnen ze meedoen aan een playbackshow en dan hebben we leuke kleine prijsjes. Uh, verder uh, gaat elk kind aan het einde van de middag gaan we, ja, delen we nog cadeautjes uit. Dus, uh, en dat is allemaal gesponsord door Zandvoortse Ondernemers. En dat is geweldig. Maar dan zitten ze in de voorbereiding. Ik bedoel, het is niet. Heel veel keer is dit dat je het kind. Uh, nou, ik ik organiseert. denk dat dit wel. Uh, dat dit bijna. Dat dit wel bijna de dertigste, misschien wel veertigste keer is dat het Wauw, gebeurt. Ey. Het gebeurt heel veel. Ja. Al heel lang. En uh, het is een traditie. Ik ga eens vragen aan Theo uh, wanneer we het jubileumfeest hebben. Ja. Dat mag wel uit de uh, bunden ge, gevierd worden. Jazeker, een feestje Jubileum, hoort erbij. Hè? Jubileums moeten gevierd worden. Dus uh, daarom Goed, dus. kinderen kinder dus verkleed. Karaoke, of hoe heet dat? Uh, playback, playbacken. Playbacken. Uh, verkleed als, als piraat of als uh, Martona. Het maakt niet Andrea, uit. Maakt het maakt allemaal niet uit. Nee. En dan uh, playbacken. Uh, de het feit dat ondernemers... Uh, mee, heb je daar moeite mee om ze, om ze te het enthousiasmeren? Is, of? Het is moeilijker geworden. Um, ja. Vroeger hadden we echt uh, veel, of, uh, veel uh, ondernemers... die het kindercarnaval in Zandvoort sponsorden. Ja. En dat is uh, heel erg uh, minder geworden. En Theo van der Krocht doet echt best wel een duit in het zakkie. En dit jaar hebben we wel gelukkig wat meer sponsors... dan vorig jaar gekregen. Maar mensen kunnen nog steeds sponsoren. En uh, wat je daarvoor krijgt... Nu, dan, nu niet meer natuurlijk hebben we nog uh, geen plek meer op de poster. Maar nee. op de poster krijg je normaal een plek. Maar voor nu kan je bijvoorbeeld ook een sponsoring leveren. En dan zetten we je naam groot op de deuren. En uh, op onze Facebookpagina. En je zal ook meegenomen worden in het mediabericht. Uh, wat later weer wordt verstuurd. Hoe succesvol het was. Ja, nou jij ja. ja, zegt de Facebookpagina. Welke is dat dan? Uh, Theater de Krocht. En uh, via die Facebookpagina kan je de kindercarnaval uh, vinden. Dus, ja. Kinderkarnaval er, moet er ook blijven. En uh, wederom Zeker. Een geweldig succes. En uh, ja, Zandvoort is een vluchtbare grond. Uh, heb ik inmiddels begrepen. Ook bij sinterklaas toch. Uh, een enorm grote groep kleine kinderen. Zeker. En, en ik hoop ook echt. En ik hoop dat mensen ook luisteren. En het liefst zou ik een stichting uh, in Zandvoort willen hebben. Die zich puur alleen maar voor de kinderen van Zandvoort inricht. Ja. Of uh, op, opricht. Want je hebt heel veel organisaties in Zandvoort. En um, ik denk dat dat wel heel erg mooi zou zijn voor de kinderen van Zandvoort. Goed. Ja. Tijd, locatie van hoe laat tot hoe laat? Het is uh, van 2 tot 5. Uh, In de krant staat tot half 6, maar het is voor tot 5. En, um, en uh, gratis intrae. En ja. iedereen is welkom, zelfs de papa's, en mama's, opa's, de oma's. Ooms en tantes, het maakt allemaal niet uit. Op over, grootvader mag ook mee. Ja joh. <laughs> nee, hartstikke goed initiatief. Leuk dat het wederom dit jaar georganiseerd kan worden. Dankzij ook de vrijwilligers natuurlijk. Ja. En uh, ik zou zeggen, heel veel plezier morgenmiddag tijdens het kindercarnaval. En uh, kinderen met een cadeautje weer naar huis sturen. Dankzij de sponsoren is natuurlijk ook een mooie extraatje. Zeker, dat vind ik leuk. Nou. En ze zijn altijd blij en ik hou van die lachende gezichten. Ja, als... dus morgen gewoon langs de krocht. De krocht, vanaf 2 uur tot vijf. Yes. Dankjewel, Bedankt, Roy. Roy. Gaat Graag een mooi gedaan. feest worden morgen bij de Krocht. Leuke sfeer wel, zullen we maar zeggen, hè? Hele leuke. leuke. Sfeer. Hele leuke sfeer. Ja. Oh, hier, hier. Ja, de de snollebollkers, de nieuwe carnavalskraker. Leuke sfeer wel. Ah slechter. Ja wat? Ik drink niet wat ik meemak, ieder groep blaft van het bier. Ze zuipen halve liters, niet rijden twee maar vier. Dat was eens niet moeilijk, ja ik leer het best zo snel. Ik wil niet overdrijven, maar leuke sfeer. Yeah! No. No. Ja, dat gaat morgen zeker een feestje worden in uh, gebouw De Krocht. Leuke sfeer wel, joh. de nieuwzinger van de dus, snolle bollekers. Ja, geweldige carnavalskraker. Nou, de carnaval dus gewoon morgen in Zandvoort van 2 tot 5 uur. En we hebben net uh, op nieuws kunnen horen dat uh, de optocht in uh, noordwijk onze zuiderburen helaas niet door kan gaan vanwege de storm. Een hoge gehaald vandaag in Zandvoort op zaterdag op de radio. Gezellig toch? De single van de Brothers Johnson en Stamp. Als ik zo op het klokje voor mij kijk, Albert-Jan, is het half vier. Dat betekent dat jij weer nieuws hebt over de evenementen van de komende tijd. Ja, allereerst vanavond vanmiddag natuurlijk, vanaf vijf uur. De Zandvoort Light Walk. We hebben nog geen berichten gehad dat we dat aan gaan passen om uh, weersomstandigheden Nee, zo, dus vooralsnog ziet het er goed uit. Vooralsnog uh, gaat het gewoon om vijf uur beginnen. De Zandvoort Light Walk, georganiseerd door Le Champion. Morgen, zoals gezegd, uh, vanaf twee tot vijf uur kindercarnaval in theater De Krocht. En op 27 februari is er weer de traditionele regenboogborrel. En deze keer vanuit het uh, Zandvoorts Museum. Het begint om half zes en duurt tot half negen, die 27 februari. En op 29 februari is er die babbelwagen-dia-presentatie Zandvoort Verleden in het Heden. En die is in de Protestantse kerk en dat begint om 8 uur s avonds. die 29 april. Gaan we naar maart. In het Nationa uh, Nationaal Park zuid kennemerland worden weer mooie excursies georganiseerd... naar het dynamische duingebied ten noorden van restaurant Parnassia in Bloemendaal aan zee... op 7 maart, 13 april en 25 april. 7 maart, 13 april en 25 april aanstaande. Deze stevige duinwandeling gaat door de natte en droge duinvalleien... en langs de noordwest-natuurkern. Een gids neemt u mee naar het dynamische gebied... waar zeven jaar geleden vijf sleuven in de zeereep zijn gemaakt. Doel van die ingreep was om nieuwe kalkrijk zand in de duinen te laten stuiven. De bereikte resultaten zijn verbluffend. Tonnen zand zijn verplaatst in de loop der jaren. Zandverstuivingen, dynamisch duingebied en wellicht een ontmoeting met grote grazers van het Vogelmeer. Zijn ingrediënten voor een mooie en interessante wandeling. De duinwandelingen beginnen om twee uur s middags vanaf de parkeerplaats Parnassia. En zullen ongeveer twee uur in beslag nemen. En voor meer informatie ga dan even naar de website www.np-zuidkennemeland.nl wwwnp Daar staan de data's nog een keer vermeld. 7 maart, 13 april en 25 april. Een mooie, uh, mooi moment voor u om kennis te maken met het vernieuwde circuit is op 7 maart. Want dan is de finale, de uh, Final Four. En dat is de Zandvoort Reborn, vormt de finale van het Winter Endurance Kampioenschap. En daarmee ook de eerste officiële wedstrijd op het vernieuwde circuit van Zandvoort op 7 maart. De, dit evenement is gratis entree voor bezoekers. Dus wilt u kennis maken met het vernieuwde circuit en auto's daarover zien racen? 7 maart is dan een mooie gelegenheid tijdens de Final Four. En dan krijgen we natuurlijk eind van uh, maart, krijgen we natuurlijk op 27 maart, nee, ja, eerst op 27 maart begint Zandvoort Beyond. En dat is de aftrap, want dan is het nog 35 dagen te gaan naar de Formule 1. En dan het beginnende randevenementen vorm te krijgen en tot uiting te komen vanaf 27 maart dus. Dan hebben we natuurlijk het sportieve weekend uh, bij 30 maart en die wordt afgetrapt door de wandelaars tijdens de 30 van Zandvoort. Niet voor niets heet dit wandelevenement van Le Champion de 30 van Zandvoort. Al het unieke van de Noord-Hollandse badplaats en de directe omgeving... komt samen in deze afwisselende route van 30 kilometer. Op 30 maart dus de, 30, de traditionele 30 van Zandvoort. Een geweldig wandelevenement. En tot slot de Big Walk, de grootste hondenwandeling van Nederland. Op zondag 5 april vindt de derde editie van de Big Walk op het strand van Zandvoort plaats. Het is een uniek hondenwandeling ten gunste van Hulphond Nederland... Het evenement begint om 12 uur in de middag en duurt tot drie uur. Onder andere Anita Witsier, ambassadeur voor Hulp Nederland, loopt mee met de Big Walk. Inschrijven kan via www.thebigwalk.nl. Www tot zover. Dankjewel Albertjan, dat was het, de evenementenagenda. En uiteraard de Big Walk, daar sloten we de evenementenagenda mee af. Dus even kijken of het systeem nog wil werken. Ja, we hebben geluid. Hier is de nieuwe single uit de datelijsten van dit moment: The Weekends. And spend the night You know you do it right Bye. De single van uh, The Cool Notes. Althans als single, het was uh, de 12e want we hebben er lang naar kunnen luisteren. Dat was uh, Come On Around and Spend The Nights. Het is uh, 12 over half vier. Je zei het net al, de treinen die gaan gewoon rijden zonder te oefenen. Klopt. Beetje want... samengevat. Uh, heb je goed samengevat. Want slechts een paar dagen voor de start van de Formule 1... is de stroomvoorziening rond het spoor klaar. Pas dan kunnen 24 uh, treinen per uur tussen Amsterdam en Zandvoort rijden. Het is logistiek niet haalbaar om de nieuwe bekabeling van tevoren te testen... ...aldus regiodirecteur Kees Rutten van ProRail aan Mediapartner NH Nieuws. De ongewoon drukke dagen op het spoor worden daarmee een experiment voor ProRail. Dat betekent volgens Rutten dat ProRail super alert moet zijn als er, uh, het evenement begint. Natuurlijk hebben we dan ook onze uh, inspecties gedaan. Er zal een wegsleeplokomotief klaarstaan mocht er toch een trein stilvallen. Verkeersleiding en incidentenbestrijding worden goed geïnstrueerd... en we richten een calamiteitenorganisatie in, al dus de regio directeur. Rutten zegt geen slapeloze nachten te hebben over het Formule 1 weekend... op 1, 2 en 3 mei aanstaande. Maar spannend is het wel. Het spannendst vind ik dat wat er gebeurt als een trein stil komt te staan. Hoe snel krijgen we die weer op de gang? Normaal gezien vervolgen, uh, vervolgen reizigers dan hun reis met een bus... maar tijdens de Grand Prix... Zitten alle bussen vol en je bent dus afhankelijk van de trein. Hij wijst treinreizigers op dat het wachten erbij hoort... met 24 treinen per uur en tienduizenden reizigers. Als je 40.000 mensen moet vervoeren... ben je met 12 treinen per uur alsnog een kleine 4 uur bezig. Loop dan even het dorp in, ga een hapje eten. Zo voorkom je dat je 3,5 uur op een trein staat te wachten. Al dus Rutten. Nou, dat gaat wat worden, Albert-Jan. wordt. Ik ben, ben heel erg benieuwd. En het spoor blijft gewoon dicht, hè? De spoorwegovergangen. De spoorwegovergangen uh, spoorweg blijven dicht. Dus oké, okay, dankjewel. De volgende train van platform Dat is juist van Albert-Jan. Er gaan 12 treinen per uur rijden tijdens de Formule 1. Maar het kan wel betekenen dat je gewoon lang op het treinen moet gaan wachten. En deze hebben we weer eens uit de kast gehaald. Een leuke plaat om erachteraan te draaien. Clint Eastwood en General Saints en Stop That Train. Er wordt vandaag wel gevoetbald. Ja, Albert-Jan zei het goed. Geen competitie, maar wel beker. En uh, helaas staan we op dit moment uh, achter tegen Victoria. We spelen vandaag uh, thuis in uh, de beker. En uh, ja, het staat uh, momenteel 0 tegen 2 in die bekerwedstrijd. Dus uh, 2-0 achter. We blijven nog even in uh, de treinen zitten met de Disco Train. This is the dual club We hadden net, uh, Albert-Jan, dat uh, de treinen niet getest kunnen worden... omdat de stroomvoorziening pas een paar dagen daarvoor uh, helemaal uh, op orde is... om uh, dat voor elkaar te krijgen. Ja. En al die kabels die daarvoor uh, gegraven moeten worden... zijn nog steeds uh, druk bezig. Als je bijvoorbeeld bij het circuit kijkt... Uh, net is de busbaan weer open. Die kan weer gebruikt worden. Dus kan je ook weer met je fiets en uh, brommer overheen. Maar uh, ja, op de zeeweg zijn ze nog steeds uh, druk aan het graven... die kabel uh, naar Haarlem toe... En er komt er ook nog eens een keertje een kabel even naar Engeland toe. Dus we zijn lekker bezig met de kabels. Ja, nee, dat We komt... graven maar door. Maar goed, geweldig. Maar ik bedoel, de actie, als je naar het station kijkt bijvoorbeeld... Ik bedoel, die extra perrons die er nou bij komen... bedoel, er wordt ook van alles aan gedaan om het structureel het makkelijker bereikbaar te maken. Ja, het was ook in het landelijke nieuws dat het stroomnet aangepast moet worden. Ja. Vanwege al die elektrische auto's die er gaan komen en noem maar op... Nou, een van de eerste plaatsen waar het voor elkaar is, is in Zandvoort. Heel goed. Goed, geheel iets anders. Wees loyaal, koop lokaal. Ondernemer springt in de bres voor Zandvoortse winkels. De Zandvoortse ondernemer Nick Drommel wil plaatselijke winkeliers in het dorp een hart onder de riem steken. Hij heeft stickers laten maken met de tekst, wees loyaal, koop lokaal. Winkelstraten zijn de charme van een dorp. Daar wil ik graag een pleidooi voor houden. Nick heeft zelf een winkel in de haltestraat in Zandvoort, Mr. Paint. Mijn winkel draait goed, maar ik zie in Zandvoort regelmatig winkels verdwijnen of sluiten of tijdelijk sluiten. Ik wil uh, tegen de klanten zeggen, gun je dorpsgenoten een winkel in plaats van online te winkelen of ergens anders heen te gaan. Houd het bij je dorp, zou ik willen zeggen. Als de lokale winkelier niet wordt beschermd, zijn de winkelstraten uh, straks leeg omdat mensen liever ergens anders winkelen. En dan gaan mensen klagen dat er geen winkels meer in het dorp zijn en dat alles verdwijnt. Ik wil het bewustzijn naar boven halen... dat de plaatselijke winkels uit de mate belangrijk zijn... en moeten blijven bestaan. Nick heeft de stickers zo gemaakt... dat sommigen, zo, uh, sommigen ze blijkbaar zien als keurmerk. Dat vindt hij een uitstekende ontwikkeling. Ik zou het mooi vinden als heel Zandvoort uh, komt vol te hangen met de stickers... en dat klanten dan van gedachten veranderen. Als, al veranderen er maar twee mensen van gedachten, dat helpt het al een beetje. Met de Zandvoortse collega-ondernemer Michel Vaas van Miracle Media... Heeft Nick de stickers gemaakt. Hij hoopt dat andere Zandvoortse winkeliers de sticker A 1 euro komen ophalen. En die 1 euro dat is uiteraard bedoeld als de gemoedkoming in de kosten. Ik vind het initiatief geweldig. Zeker, en het is heel belangrijk inderdaad. Anders houden we geen winkel meer over, uh, Albert-Jan. Ja, mijn moeder zei al uh, vroeger altijd al van... Uh, als je boodschappen doet, doe je het in je dorp waar je woont. Precies. Zo dat. Nou, dan betaal je er iets meer voor. Maar uh, ja, is er wat aan de hand, dan weet je meteen de winkel te vinden. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Klopt.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 Dit luisteren van dit moment. Dat was 10.000 Hours. En we gaan op naar het nieuws. En weer van 4 uur. En daarna zijn we er nog 1 uur lang met Sanford op zaterdag. Onder meer het gedicht van de dag. Het dier van de week. En nog veel en veel meer. Lekker blijven luisteren. En we zeggen graag tot zometeen.